Mariette Krol met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 15.000. Volgens de laatste cijfers zijn in Turkije ruim 12.000 mensen om het leven gekomen... en in Syrië zeker 3.500. Onder de doden in Turkije zijn zeker drie Nederlanders... een man van 87 uit Zutphen en zijn zoon van 53... en een man van 26 uit Deventer... In Nederland zijn meer families zwaar getroffen door de ramp. Een Syrisch gezin in Goorle in Noord-Brabant, verloor zeker 50 familieleden. De Walt Disney Company heeft een nieuwe reorganisatie aangekondigd. 7000 mensen worden ontslagen, ruim 3,5% van het aantal medewerkers van het entertainmentconcern. Aandeelhouders van Disney klaagden al langer dat vooral de streamingdienst Disney Plus het bedrijf veel geld heeft gekost. De concern brengt zijn activiteiten voortaan onder in drie takken. Een entertainmenttak met film, televisie en streaming. Een sporttak met televisiezender ESPN. En een tak met de Disney attractieparken. In de buurt van de Canadese stad Montreal is een stadsbus ingereden op een kinderopvang. Twee kinderen zijn om het leven gekomen en zes mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De buschauffeur van 51 is opgepakt en wordt beschuldigd van moord en gevaarlijk rijgedrag. Volgens getuigen leek het een opzettelijke daad. De Canadese premier Trudeau heeft zijn medeleven betuigd... aan de getroffen families. En in de strijd om de kvb beker is Feyenoord door naar de laatste acht. De Rotterdammers wonnen thuis na penalties van NEC. Na 90 minuten was het 2-2 en na verlenging 4-4. Eerder op de avond versloeg PSV Emmen met 3-1... en ook Spakenburg is door naar de laatste acht in de beker. De club won na strafschoppen van Katwijk. Het weer, het vrieslicht, tot min 4 graden. In de ochtend wat zon, later meer bewolking. In het noorden wat lichte regen. tot 4 tot 7 graden. En de komende dagen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Free and as I feel. Right down to the bone, it was a rolling stone. Just wanna be free. But now I don't think it just might be I let a little moment, slightly changing my views. This is a far cry from what I've known. 'Cause all I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 Is ze de jacuzzi van de fuck alweer vergeten 1k en ik tover de 10 Ik hoef daarvoor niet naar Bali, heb die onzin gezien mooi niet stekken, stekken is de kwaliteit van ons team Ik ga het je kan het aan mijn shirt of Gucci rim zien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 That will fade Now the choice is made I am so lonely Can you Feel me Did I'm dead we spend together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 het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan, Alsof ze wil zeggen voorzichtig ziekte moet Ik weet nu dat er een engel bewaard bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu, Engel bewaarder op je bed Ik kan het weten Ik ben het zelf eens door gered Als er een engelbewaarder bestaat Je kunt haar niet zien Als ze zachtjes tegen je praat Ik weet niet en Dat zo'n engel engelbewaarder op je let Ik kan het weten Ik ben een zelf. en Man. Om alles wat ik niet weet en voor niets had ik een oplossing behalve dan bereid.